Goedenavond, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Ik begin in politiek Den Haag, want er was net een debat over Nederlandse politici die van Rusland geld hebben gekregen. In Ruil daarvoor moesten ze positief praten over Rusland en juist negatief over de Europese Unie... De Tsjechische geheime dienst kwam met het nieuws naar buiten. Het is niet bekend om wie het gaat, maar veel mensen wezen naar Thierry Baudet en zijn partij, vertelt politiek verslaggever Ayer Noorlander. Hij heeft natuurlijk ook uitgesproken pro-Europese standpunten in de Tweede Kamer, maar ook in het Europees Parlement. En dus werd er vooral naar die partij gekeken. En dat is Thierry Baudet zelf ook opgevallen dat het de afgelopen periode heel erg om hem ging. En hij heeft vandaag via een tweet laten weten dat hij het zat is. Hij was zelf ook niet bij het debat. Baudet vond dat het ging om een roddels en het debat daarom parlement onwaardig. In de midweekse ronde van de eredivisie heeft Vitesse verloren van Sparta Rotterdam. Het werd niet 1, niet 2, niet 3, maar 4-1 voor Sparta. En dat wordt er niet makkelijker op voor Edward Sturings, voor Vitesse. En dat merk je eigenlijk al een beetje aan alles, ook hier in het stadion. Vitesse staat in de ranglijst alleen nog maar boven FC Volendam. Die club komt overmorgen in actie tegen die andere Rotterdamse club, Feyenoord. En om het helemaal rond te maken vertel ik je ook nog even welke wedstrijd net is afgelopen. PSV won van Excelsior uit Rotterdam. De nieuwe Ajax-directeur, Alex Kloes, Kroes, is na twee weken alweer geschorst. Hij kocht aandelen van de club, waarschijnlijk met voorkennis en dat mag niet. Stadsender AT5 ging de straat op om te checken hoe Amsterdammers naar dit verhaal kijken. Beetje voorkennis, maar ja, moet kunnen toch? Een laaie lichter is nog niet weg of de andere komt. <laughs> Hilarisch, maar het past helemaal in het beeld van Ajax hoe het, uh, hoe het op het ogenblik gaat. Maar hij wilde ook een soort van positief signaal geven, dat ze vertrouwen erin had. <laughs> Ja, dat je je zakjes kan vullen. Nou, ik denk gewoon dat die man heel dom is geweest. Want die aandelen leveren helemaal niks op. Gifbeker lijkt maar geen bodem te hebben. Ja, maar die gifbeker gooit zichzelf elke keer vol. Dan het weer. In het oosten van het land kan er nog een bui vallen. Verder blijft het droog bij 5 tot 9 graden. Morgen zon en buien bij zo'n 13 graden. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu tussen app en vloed. Een zeer goede avond Wat ben ik pro, wat ben ik blij dat u er weer bent, en Barry White is dat ook met zijn love team. Daar gaan we mee beginnen. Dit is tussen App en Vloed tot 12 uur vannacht heerlijke easy listening muziek. Ja, Barry White met de Love uh, Collection. Uh, Last Team, zo heette het stuk, instrumentaal. Uh, Barry White heeft natuurlijk een hele zware stem. Die, uh, daar wil ik niet mee starten. Ik denk, ga niet te zwaar, te zwaar beginnen voor, uh, vanavond, luisteraars. We houden het easy. Vanmiddag uh, ontmoette ik uh, Catharina Keil. Die uh, gaf een, een voorlichting in Heemstede aan uh, bejaarde mensen. Uh, hoe ze moesten... Wanneer ze zo gebeld werden door een, een bankemployee. Of ze even een, uh, geld wilden overmaken naar een uh, reserverekening Omdat de rekening uh, die ze hebben bij die bank dan zogenaamd gevaar loopt. Het ging over uh, oplichting aan ouderen. Uh, niet alleen dat was het onderwerp met die bank. Maar er waren veel meer onderwerpen. Allemaal gepresenteerd door Katriene Keil. Uh, allemaal op de dag van uh, de veiligheid. Zo zou ik het willen noemen. Um, the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's ja, we moeten het niet alleen een betere plaats maken uh, voor kinderen, Michael Jackson. Want die hoort. We moeten het een, een betere wereld voor ons allemaal maken. Ik zou zeggen heel the world. There's a place in your heart and I know that it is. Love.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 For joy, for giving. If we try, we shall see. In this bliss, we cannot feel. Here, our We we'll stop existing and start living. Ons best voldoende moeten we de barricade op. En uh, dankzij mijn zoon Sander gaan we daar letterlijk uh, werk van maken. Met Spandau Ballet en Through the Barricades. Waar heb Ze hebben helemaal geen onweer voorspeld, maar hoort het niet. Soms zit het er helemaal na.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 ZANG Hey Ik ben Spendau Ballet Through the Barricade. Hoe was u dinsdag, luisteraars. Heeft u een goede dag gehad vandaag? Het is over het algemeen droog gebleven, dus daar lag u het niet aan. En ik ben vanmiddag om 12 uur ben ik in een capsule geweest. Een, geen ruimtevaartcapsule, het was een, een zuurstofcabine. En, en die is bedoeld voor mensen die. Uh, uh, ja, uh, Iets bijzonders hebben overgehouden bijvoorbeeld aan long COVID. Mensen die daardoor oververmoeid zijn geraakt, die vermoeidheid ook maar niet kwijtraken. En die zuurstofkabine die blijkt in sommige gevallen een oplossing te zijn. Want als je daar dan een aantal malen hebt uh, in doorgebracht, en uh, dan wordt er een zuurstof gehad van anderhalf bar. Dus uh, anderhalf keer zoveel zuurstof wordt er aan de lucht toegevoegd of toegevoegd moet ik zeggen. Dat is gebruikelijk. En dan, ja, dan schijn je op te knappen. Uh, dat gaat dan in je, in, je, in, je, in je hersenen zitten. En in je bloedvaten. Nou ja, ik ik heb, ben geen medicus, dus ik heb er niet zoveel verstand van. Maar in ieder geval geeft het hoop voor mensen met long-covid. En ik mocht ook drie kwartier in je cabine plaatsnemen. Uh, en het is best wel... Uh, als je eruit komt, dan voel je je toch uh, ja, helemaal uh, uh, ja, fris en fruitig. Om het zo maar eens te zeggen. Dat was mijn, uh, mijn Tuesday. Heeft u een Ruby Tuesday gehad? Nou Melanie wel hoor. They don't matter 'cause it's gone While the sun is bright. van de Rolling Stones. Goodbye, Ruby Tuesday. Dit was uh, Melanie, uh, nog niet zo lang geleden overleden helaas. Uh, en haar speciale uitvoering van uh, Ruby Tuesday. Nou, ik hoop dat u het uh, veel rustiger heeft gehad vandaag. Ik ga een uh, nummer draaien op verzoek van Fräulein Petra Dillema. Die wil een uh, lied horen van de Duitse Leute. De Deutsche Duitse Leute uit de band uh, even spieken. Uh, Godhard. ja. Die heißen Godhard en die spelen One Life, One Soul. Dus die zingen ook Engelse muziek, die Duitsers. Petra, voor jou. One life, one soul. Eén leven en één ziel. Nou, misschien twee mensen die samen één ziel vormen. Ik weet niet of dat uh, de inhoud van het liedje is. Ik heb er niet zoveel verstand van, maar ik heb wel verstand van mooie muziek. En dat heeft uh, Petra Dillema ook, want die bracht ons dit uh, fantastische verzoekje. Petra, bedankt namens alle luisteraars natuurlijk weer. Hè? Ja, uh, wat gaan we doen? Nou, we gaan uh, luisteren naar een van de betere Nederlandse zangeressen. Uh, als ik het mag zeggen, en ik mag het zeggen... Ik ben gewoon vrij eh, om hier te roepen wat ik wil. Nou, niet alles natuurlijk, een duif. Rustig aan. Rustig aan, oh, jongen. Dat kan je niet maken. Even rustig blijven. Ik blijf heel rustig, luisteraars. Maar we gaan genieten van Anita Meijer. En we gaan een hele hele hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, terug. De periode dat ze nog met Hans Vermeulen zong: The Alternative Way. Samen met Anita Meijer, die Auteure TV, en we hebben nog veel meer uh, goede zangerissen in Nederland. En daar weet Annemieke Vos alles van. Want zij vroeg het volgende nummer aan. En uh, zij heeft het leven lief en ik heb ook het leven lief. En dat geldt ook, of dat gold ook moet ik zeggen, was gisteren helaas niet meer. Voor Lisbeth List heb het leven lief.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 dag ziet hangen en herkende open lach Om de lippen van een vreemde vrij met de zon En verdrinken als een stralen en omarm zijn spiegelbeeld In de rimpeloze vijven heb het leven hier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 Is my need Toch mooi dat je zo'n advies krijgt. Van Lisbeth. Heb het leven lief. Nou. Ik heb het leven nog altijd lief. Wel in een wereld die uh, steeds meer op zijn kop staat. Uh, ja. Je moet eraan. Winnen. Je, kan, je kan daar niks van veranderen. Je kan alleen maar bij jezelf beginnen. Maar, maar ja. Als het Poetin het dan ook maar deed. Uh, ook wat liever was voor de wereld. Wat liever was voor zijn eigen bevolking. En wat liever was voor de mensen in Oekraïne. Uh, en ja, überhaupt. Uh, uh, ja. Hij moet eigenlijk een, een duivel uitdrijven, moet hij zoeken. Want dat is, uh, die man is gewoon. Uh, ja, uh, als de duivel bestaat, dan, dan zit hij bij, bij Poetin zit hij diep van binnen. Dat is mijn mening, luisteraars. Andere meningen zijn er niet, wat mij betreft. Uh, mening heb ik ook over de volgende zangeres, want die is een fantastisch. Dan hebben we het over Lara Fabian. Belgische, met de stem van Soulignon. Je t'aime. D'accord, il existait d'autres façons de se quitter. Quelques éclats de verre auraient peut-être... to mm -hmm. De pierre, Satan nous regardait danser. J'ai tant Oh, maar als het toch op deze manier tegen jou verteld wordt... Je tem, terwijl ik hou van jou. Nou, dan, uh, dan schieten toch de tranen in je broek, hè? <laughs> Krijg je toch bepaalde gevoelens van, feelings. En dat krijgen de dames ook van Il Divo. Zij zijn vier knappe mannen, met knappe stemmen ook nog. Ogni mio respiro spiegami come i brividi ora sono le spine di un amore alla fine. Ja, dames, voor, u het nog, voor zover u het nog niet wist, dit was Il Diva. Fantastische mannengroep, ze zien er allemaal uit als Brad Pitt, zal ik maar zeggen. zijn dus allemaal knappe mannen, strak in het lijf, strak in de stem. Allemaal ten noorden volgens mij, zit er ook een bariton bij of een bas? Zou heel goed kunnen horen, zoveel verstand heb ik er nou ook weer niet van. Uh, maar ik vind, niets is te vergelijken met jou. been seven hours and fifteen days Since you took your love away I go out every night and sleep all day Since you took your love Since you've been gone, I can do whatever I want I can see whomever I choose met een ander kan vergelijken. Niemand is met jou te vergelijken. Dat zingt ze eigenlijk. Sinat het al is ook uh, helaas niet meer onder ons, ook recent uh, overleden. Zo gaan er steeds meer bekende vedettes uh, uh, zijn niet meer onder ons, helaas, luisteraars. Kan er weinig aan veranderen. Ja, het is helemaal zo. Uh, eens even kijken wat ik allemaal nog meer voor u heb. Nou, mijn zoon Sander die kwam met een goed idee. Die zei van, ik ken een meisje van 15 en die heeft gezongen met het orkest van André Rieu en die zong Voila. En dat doet ze op zo'n fantastische manier dat ze meteen een, een wereldcarrière heeft. Emma Kok, 15 jaar oud, zingt met André Rieu. Ga u daar van mee laten genieten? We geven er eerst een applaus. Moi, l'enchanteuse A t'aimie Parlez De moi à vos amours à vos amis Parlez-leur De cette fille aux cieux noirs Et de sous-rêves faux Moi, ce que je veux C'est à créer des histoires Qui arrivent jusqu'à vous C'est tout Voilà Voilà, voilà, voilà qui je suis Mais voilà mes messies, mes ennuches à bord Oui, mais voilà tout le bril et tout le silence Regardez-moi Odez-moi ce qu'il nous reste Regardez-moi Avant oh, que je me déteste, crois vous je que les lèvres ténor, train ne vous diront pas ces choses, mais moi, tout ce que j'ai, je l'ai déposé là. Voilà, voilà. Mijn god, Zofu, je ne sais pas comment Aimez-moi comme un ennemi Qui sauva pour toujours Je veux quand même Parce que moi je ne sais pas Il m'aimait mes, mes, mes contours Voilà, voilà, voilà Voilà qui je suis